ZFM in 2015 al 25 jaar live. GFM.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 Yeah, Als ze komt wordt hij verwend, maar hij snapt niet goed waarom zij zo vaak huilen.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 Waar zijn jij toen de trip is gestor? Waar zijn jij toen de trip is gestor? and Need ball. beeld blijven staan. Aan je zijn rozen heb ik gekozen voor jou. Aan en rozen die geuren en blozen voor jou. Jouw mooie liefdeswoorden die ik zo dik hoorde. Sluit. Een ander is gekomen, toch blijf ik van je droom.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 Of in 1610 Bij de poort van Hoogbele Was altijd wat te zien In 1780 Of in 1610 Bij de poort van Hoogbele Was altijd wat te zien De poort, de poort van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 En is nu met pensioen En daarom kunnen wij nu hier de leukste dingen doen Verstaat je?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 Mokum is de step voor mij. Mokum stemt voor altijd blij. Het blijft voor mij de opeens step stad, wat heb ik daar een pret gehad? Mokum is de stad voor mij. Klieper op de keizerkracht. Kliep omdat je hierin kijkt, ik vond ze johvulwekkelijk, maar alleen de ruk is een beetje raar. Mokum is er staat per mij. Stand er, s medijks op de mond. Dat is mokam druk stapend. When Konya beide oversteek, neem dan maar brood mee voor één week. Welcome is de stad voor mij. Clipper <laughs> lights like a plan voor mij. Toon zag ik kunt nog partij. Toas was over revolutie kwam er, as de halte van de tram. Welcome. Is the stad for me Kipper, over a heart dust They won't eat Op the Lindencourt Maar Mr. Black and Mr. Brown en miss and me so in London town Welcome, okay. blive the stad wel me